Want het leven verandert en dus ook onze woonwensen. Daarom biedt Egon hypotheekoplossingen waarmee u nu uw woning financiert en die ook rekening houden met later. Een Egon hypotheek is het fundament van uw financiële toekomst. Vraag ernaar bij uw adviseur of kijk op Egon.nl naar 3FM, Serious Radio. Hallo. Hallo. Ah, dit is echt niet goed. Kan even iemand die deur openen ofzo? zo? Zo. Okay. Nou, dat was ook echt niks te vroeg. Heel veel adem al zo'n beetje 30 minuten in, joh. Heb je nu toevallig nog adem over om even dat programma aan te kondigen dan? <tossimus> <tossimus> en dan nu extra weekend. <tossimus> D -D extra weekend! Gerard en Michiel. Oh, It seem forever stop today.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 Ja, belachelijk Gerard, eigenlijk. Wie waren er nou van de week bij een concert van de Patchy Boys? Nou, uh, wacht even hoor. Ik had het hier een beetje op voor moeten bereiden. Ja, dat maar doe je als lekker, je he? zo heel graag die vraag nog één keer willen herhalen... Wie waren er nou afgelopen dinsdag bij een concert van de Patchy Boys? Gerard en Michiel! En dat was leuk! Nou, nou, nou. Ik moet er ineens aan denken, omdat we dan Robbie Williams draaien... en ze begonnen met een nummer van, van uh, Robbe. We well, the Pacha Boys. Van, uh, van het Rootbox-album, waar meerdere Petscher Boys tracks staan. Supreme, aan het begin van het derde uur alweer van Extra Weekend. Och, man, man, man, man. Time flies when dus you're on coke. Nou, eh, toch, hè? Nee, maar alleen ze dan, de cola. Die was oh, helemaal ja. teleurgesteld. Ja, ik dacht, van sinds vorige week heb ik geluisterd natuurlijk. En ik dacht, uh, cocktails. Ja. Ik dacht, dat is normaal. Ja, weer, standaard. Wil je cola, wordt het dan gevraagd? Nou, nou we hebben de, ja. de cocktail-uitzending oh. geëvalueerd. Dat is geen standaard meer. <laughs> er zijn twee mensen echt zo laveloos bij een verkeerde deur hier binnengekomen. Hoop. Nooit meer wat van gehoord. Nooit meer wat van gehoord. Super, super, super, super, super, super, super. We hebben wel een Pelle Chardonnay voor je, als je het lekker vindt. Ja, daar hou ik wel Dat van. heb we die wel? Oh. Of niet? Ik dacht, dat niet nee, dat, dat was ook weer... Je oh, ja, hoor. Is, ik hoor zojuist dat het Wie pelletje mes, ergens ja. anders bezorgd is. Ik weet van niks in ieder geval. Hoor. <laughs> en hij kan het weten. Want hij is de stasje. Nee, Want hij ja, is de ja, maar is... Sorry. Um, nog steeds in de studio Marleen. Marlene. Nou, zoals Jan van Veen net zo prachtig zei... Marleen. Oh. <laughs> Moeten we jullie even alleen laten of zo? Ik, er gaat dus een, een siddering door je lijf als ik jou zo zie. Nee, ja, ik, ik vind dat niet zo geweldig na kan doen. Ja, Gerard, echt ongelooflijk. Zal ik je elke avond even bellen? Oh, Gewoon op je ja? mobiel. Dat ik Marleen, jij met een ei in de w Zoiets. Het <laughs> is net te laat. Jongen. Oh, sorry. Ja. Nou, oh. uh, ja. uh, en Marleen, we hadden je er al voorbereid. En, nee, we, uh, ja, we zaten namelijk te denken. Uh, oh, Stel je nou voor, ja. Marleen. Je wordt gevraagd voor Boulevard. De, ja. concurrent. de concurrent. Een ander netwerk. Een ander station. Wat zou je doen? Om dat te presenteren? Ja, bijvoorbeeld. Mm. Daphne de ermee mee, trekt het niet meer. Hij gaat weg. En jij wordt gevraagd, ze bellen jou. Nou, ik zou wel uh, e eerst een uh, screentest willen doen. Om te kijken of ik het kan. Nou, goed ah. nieuws. Die hebben Dat komt net als Franks over de tekst van jouw screentest. dat is toch werkelijk onverweldig. Heb je de tekst voor Ja, ik heb gewoon twee popnieuwtjes uit het buitenland. Als jij die nou even op zijn boulevard wil proberen voor te lezen. Oké. beginnen bij het eerste punt. Denk je dat de setting goed is zo? Of. Wie is dan Albert en wie is dan. Nou, je hebt het eigenlijk beide eigenlijk. Oh. Claudia gaat dat samen met haar horen. Dat is je een de goste mannen doen. Dat was Albert, maar hier. RTL Boulevard met Marleen Saupala. Dit is RTL Boulevard met Marleen Saupala. toch? Dat moet je dan zelf zeggen, Ja, oh, heel, heel goed, Dan he? he? ja, nee, nee, nee, nee, komt Er komt dus een bumpertje tussendoor, he. het bumpertjes, ook eens een stromvervelend. Nou, nou, nou, en dat muziekje eronder. De steeds minder legendarisch worden de zangeres Britney Spears... heeft de afgelopen week weer eens van zich laten horen. Dinsdagavond heeft de zangeres voor het eerst... in zeker drie jaar weer in het openbaar een optreden gegeven. Het ging niet helemaal van een dakje. Het is duidelijk dat de zangeres nog wat opstartproblemen heeft. Tijdens het optreden heeft Britney vier keer gekotst. <lacht> Ik ben nu al gezakt. De complete eerste <lacht> rij zat helemaal onder. En ze heeft drie keer in haar broek geplast... en vloepte minstens vijf tepels uit haar overigens niet aanwezige... Dat is knap. Dat is op zich knap. Is Britney tijdens het nummer Oeps, I Did It Again acht keer gestruikeld over een microfoondraadje, waarbij de toetsenist ernstig is vernield? Britney is samen met haar complete band na afloop van dit optreden afgevoerd naar de Hans-Jan Maatkniepje. Nee, je oh, moet dus blijven, hè? Britney op dit moment aan vijf kanten wordt gehecht. De begrafenis van de toetsenist wordt zondag live op de Amerikaanse televisie uitgezonden. Ja, denk ik wel. Ja, de eerste de keer. Door? Heel goed. Meteen door? Ja, gelijk door. Alweer ja, heet nieuws. De legendarische zanger Joe Cocker heeft gistermiddag een acute vorm van voedselvergiftiging opgelopen. Tijdens een soundcheck vlak voor een optreden ging het tijdens het nummer Unchain My Heart ineens helemaal niet goed met Joe. Toen hij de eerste zin wilde gaan zingen, kreeg hij opeens hevige last van brandend maagzuur en een opgeblazen gevoel. En er was weer eens geen Renny te vinden. Wij hebben hier <laughs> uiteraard exclusieve opname van. Fluister. Again, again. Nee. Het erg, hè? Nou. Ja, maar het is nog niet afgelopen. Joe is na afloop per ongeluk naar een afkikkliniek gebracht. Het was helemaal niet de bedoeling. Volgens insiders schijnt hij daar ook nog eens volledig ondergekotst te zijn... door de ook aanwezige Britney Spears... die net bezig was met haar 16e zelfmoordpoging deze week. Hierdoor werd het opgeblazen gevoel van Joe er ook niet minder op. Inmiddels is Joe aan het bijkomen in de hans jagmaatkliniek in New York. Ach, dat is zo druk. Mm -hmm. Volgens insiders heeft hij vanmorgen alweer een licht bouillonnetje weten... Binnen te houden. No. Ja. Ze kunnen wel hoor. Oh, Ze goed. Ze Nikke kunnen bellen, alleen. Oh, wel alleen. Nou. een toestand. een no, toestand. <laughs> maar dat je je gezicht ook zo strak in de plooi had. Ja, echt, ja uh... Maar ja, weet je, dat, is, ja, dat moet soms gewoon bij, bij Hart van Nederland en Show Nieuws niet te vergeten moet ik dat natuurlijk ook en dat lukt de ene keer eerlijk gezegd ook beter dan de andere keer. Wat, wat is moeilijker uh, een, een, een, een heel zielig maar toch eigenlijk ook best wel heel erg suf verhaal in het hart van Nederland of een shownieuwtje dat je denkt van nee niet. Nee shownieuws is, is echt moeilijk. Ja, ja? ja is, dat is moeilijker? veel moeilijker want sommige uh, dingen kan je gewoon niet serieus nemen. Ik heb het verhaal over het schildpadje van uh, Henk. Uh, van Henk weer. Ja, ja, het ging over. Dat is het met ging, mijn schildpad. Ja hoe heet dat beestje ook weer? Henk. Nee. Nee, het beestje, het ging over het of heel wel even bellen anders. Oh, Bel Henk anders even. Ja, we gaan even... Oh. even Henk bellen. Henk bellen? Ja, Henk heb je doen. zijn nummer? Ja, ik heb, uh, ik heb alle Snoopy nummers. Snoopy heette die volgens mij. Snoopy, hè? Maar hij had een bij, liedje uh, gemaakt voor Snoopy. En toen ik dat stond te vertellen dacht ik opeens... Waar ben ik mee bezig? Ja. Hallo, ah, Giemink. Henk, Henk, uh, met Michiel en Marleen van, uh, nou ja, in dit geval uh, de radio. Uh, storen we? God, ik zat net met mijn worstje op een barbecue. Oh, ja. Dat is. Het... En. Uh, uh, maar goed, nee, jullie, dat geeft helemaal niks. Wat had je te vragen dan? Nou, uh, uh, uh, vertel even maar alleen over dit, uh, dat schildpaddenverhaal. Ja, Henk, ik kan me nog herinneren dat jij, uh, ja, jij en je schildpad enorm uh, in het nieuws waren. God, hou op <korten> zich. Ik werd daar hartstikke gestoord van. Elke week. zo nieuws aan de lijn over een fucking schildpad. Maar God laten we eerlijk zijn. Ik was wel hier even in het nieuws. Ja, maar en, je, en je, je, je was ook heel erg verdrietig... omdat Snoopy uh, eigenlijk uh, niet in het land mocht zijn. Hè? Dat, daar ging het geloof ik om. Ah, joh, dat was allemaal onzin. Ik geef geen reet aan het bezig. Ik heb er heerlijke soep van gemaakt. <lacht> en... Uh, uh, uh, uh. Nou, dus in feite, was het was gewoon een publiciteitsstunt. Ik had helemaal geen schildpad. Oh. En ik heb, het erger was nog dat ik dus door al deze consternatie dus naar een, een, soort, een soort van politiebureau moest omdat ze de schildpad hadden gevonden. En toen moest ik hem dus identificeren. En voordat ik hem kon identificeren, moest ik dus een omschrijving geven van het beest. Nou, het heeft vier poten, het is dus extreem langzaam. Het lijkt verdomd stil op mij. Dus, <lacht> nou ja, kijk ik hem dus mee en ik denk, nou god, hij heeft kutbeest. leeft nog steeds lekker in godsnaam een soepje van maken. Hmm. En, ik met de harde stukjes er wel tussen, want ik was vergeten het schild eraf te halen natuurlijk, hè. Ah. En uh, nou goed dat. Maar je hebt. Oh sorry. Ja, nee, ga je gang. Maar je maar hebt link. er ook een liedje over geschreven, want dat was namelijk de reden voor mij om uh, enorm in lachen uit te barsten in shownieuws. Ja, of... ja, dat. Uh, ja, mijn nog. excuus is Bedankt nog. Ja. God, <laughs> damen, <denk. laughs> maar kun je nog een stukje van dat liedje uh, even zingen voor me? Want oh, ik ben even kwijt avond, uh, ja. hoe het ging. God, ik ben heel slecht bij stem vanavond. <laughs> ik kan het poging wagen. Jongens, ja. <clears throat> Zelfs je schild was mooi. <laughs> Mooier dan het schild van andere schildpadden. die hetzelfde schild hebben. Zoiets toch? Ja, dat was hem inderdaad. Ik snap nou ook helemaal niet meer waarom ik daar zo heel erg om gelachen heb. Het is gewoon een stem, Met dubbele stem, tong had ik hem gezongen. Dus het klonk zo van. Zo nieuws met Elimieke Brand. Nee! nee, nee. Vrienden van de The Kaiser Chiefs. Everything, everything is nowadays. Now Prachtig. Oh yeah. nou, Voor Henk Westbroek toch fijn dat we die mannen een uitzending hebben kunnen halen. Nou, dat hij ook gewoon altijd maar opneemt, hè? Dat is onvoorstelbaar. Alleen s ochtends vroeg niet. Nee, is dat een. Nee, uh, is dat het, een schijnt, schijnt, uh, ja. het schijnt niet best te zijn, s ochtends. Dan moet hij zelf nog uit zijn schild kruipen. Ja, klopt. Oké. Okay, het is okay. verschrikkelijk. En die lucht. <laughs> Klaar nou. <laughs> Oké. Okay. Marleen, ja. Ontzettend bedankt. Heel graag gedaan. We vonden het leuk dat je hier was. Ik Sterker vond het nog. Heel erg gezellig. We vonden het waanzinnig leuk dat je er was. Nou. We willen eigenlijk niet van niet dat je gaat. Maar toch moet je. Ik gaan. Ik voel dan toch een maar ja, Maar je moet maar, toch gaan. Uh, maar. Er uh, staat ook in het schema op, dat je nu op, weggaat. Ja. Dus ik. Denk, nee, nee. Uh, staat er staat met, met, met, met de deur al in zijn hand. We willen niet dat je gaat. Maar. Ja, daar nee, is de deur. Heel, heel, heel erg gezellig. En uh, dank jullie wel voor de uitnodiging. Ik voelde me zeer welkom en uh, het was leuk. Ja. Als wij jou nou, he, stel dat, ja? wil je nou een uh, extra weekend t-shirt meegeven. Ja. Hoe groot is dan de kans dat we het binnenkort op SBSS terugzien? <laughs> oh! <laughs> uh, Sorry. Nou, die kans die is er wel. Hoe groot in percentage wil je dat. Uh... Nou, je moet die, die XXXXL doen. Dan kunnen ze de kans met een hele crew onder kampen. Ja, gezellig. <laughs> dat is leuk. Um, ja, ik, ik, ik trek hem sowieso aan. Maar dat kan natuurlijk bijvoorbeeld ook een keer in een ander programma. Hè, van Rommel Zonder tot Droomhuis bijvoorbeeld. Interesseert me helemaal He? niks. Als het maar een keer op de V is. Op SBS? Ja. ja. ja, ja. Dat nou. Toe, nou, ik ga mijn best doen. Nou, we sturen nu onze boven. naar boven. Oh, ja. De harde schijf eruit. <laughs> Die arme Hartelijk jongen. Idee. Moeten wel uh, alles doen vandaag. Archief, hok, zet, derde deur links. Naast de koffiezetapparaat. Ja, precies. Okay, ga ik nu kijken. En dat weet hij, het. koffiezetapparaat. Dat weet hij <laughs> daarmee. Serious <laughs> FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Onze DJ Sandstorm heeft een uh, mix gemaakt, Veenstra. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no, no, no. Uh, Nou goed, <laughs> ja. Wat zit erin? Uh, Gabriel Rios, Broad Daylight, Amy Winehouse, You Know I'm No Good, Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing Muse, Starlight, en Fratellis Henrietta's DJ Sandstorm in the mix. It. It. It. It. DJ Sunny Maar hij doet het wel. Ik dacht het zeg. DJ Samson, de Pink Pop Weekend Mix. Met Gabriel Rios, Broad Daylight, Wimmy Winehouse. Uh, you know I'm no good. Sisters, sisters, I don't feel like dancing. Muse, Starlight, en de Fratellis, Henrietta. Pas, uh, even tussen ons, hè. Oh. Is dat leuk, hè? Ja, leuk. Ja, leuke echt leuk. Leuk, lief. lief leuk, lief, leuk, ja. leuk. Goed nou, lachs. En leuk. Uh, en dan uh, weet ik zelfs, ja, um, uh, uh, wat we de volgende week, uh, week kunnen zelfs gaan uh, hebben in XC Weekend. Oh, echt waar? Ja. Heb je uh, het schema al? Je, je gaat het geloven of niet, maar er kwam dus van de week ineens op een heel onverwassen moment ineens een fax binnen. Ah, daar is hij weer. En uh, volgende week hebben wij Nicky van TMF. <middels> en de week erop over SBS-collega's gesproken, Nance. <middels> <middels> uh, en toen was de fax op. Het oh. is nou een papier. Nou, ja. Het schema voor het hele jaar zat erbij, maar mijn faxpapierrol was op. is een beetje jammer. Jammer is dat, hè? En ja. probeer het maar eens te vinden, nu. Daarom. De, de stagiair kijkt van. Ja, er gaat een lampje aan. Ik, nee, ik kijk je gewoon aan. Oh, ik denk je hebt meer informatie. Ja. Nee. Oh. 15 juni hebben we Elle van Rijn, als het goed is. Oh! No. En nog veel beter, 22 juni zitten no. we no. op Texel. Gaan we naar het strand? Texel van Eddie? Zitten we erop? Ja, ze zitten we erop? No. Ja. Goed, hè? Nou. Dus dat. En dan met dit weer, hè? Ja. Het woord, het woord, dat scoort. Oh ja, het woord, dat scoort. Dat hebben we ook nog meer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nou, wat hebben we nog weer prachtige prijzen weer in het nu volgende item. Namelijk... Het woord... Dat scoert. Cool. Als je wint in dit legendarische spel... <laughs> heb je vrienden, dat is maar goed ook. Want je mag er een eentje meenemen naar de film The Fracture. Fracture. Een thriller waarin Anthony, Anthony en Hopkins... na nou, de perfecte moord op zijn vrouw, vrouw... een kat, kat en mui muispel speelt met openbaar aanklager Ryan, Ryan Gosling. Wie? Ryan Gosling. Adi. Adi. <laughs> Nou, mocht je niet naar pingpong gaan... maar wel plannen hebben voor Lowlands... we hebben ook een extra weekend tent hier. We hebben net een shirts geboden. Dat gezien. heet een t-shirt, ja. Extra weekend t-shirt. We maar een hele grote. Maar daar hebben we wel even bedacht. En dat vinden we van onszelf eigenlijk best wel hip. Als je het logo, logo eruit knipt... en onder embargo op een ander shirt uh, naait... een stitch on, een beetje, een beetje rommelig... dan is het weer heel erg hip. Juist. Dus dan ook nog, uh, extra weekend Fles openen. Wordt op dit moment ergens in Europa gefabriceerd. En wellicht met een volgende zending via Afrika naar nee, Jovensum gestuurd. Binnenkort gaan ze die fabriek ook openen met ja. dat ding. Ja. <laughs> ja. En, eh, nou ja, die dingen. Dus twee filmkaartjes, een tent en een opener. En wat is de opgave, Michiel Eeuw? Ik zal hem nu laten horen. Spannend. Hij komt uit het lagerhuis. Oh. Wat in mijn geval meer lagerhuis is. Oh, lagerhuis. En onze stelling is toch eigenlijk... in een fatsoenlijk en land als Nederland in 2007... hoort gewoon niet thuis. Zo. Oeh, dat is een pittig uitspraak. Laat, laat hem nog eens even horen. En ja. onze stelling is toch eigenlijk... in een fatsoenlijk en land als Nederland in 2007... hoort gewoon niet thuis. Hoort Piep gewoon niet thuis. Ik zeg Bassie. Ba Ik zeg uh, <laughs> Adriaan. Oh ja, dat mieren we allebei. Bassie klaagt Adriaan. Nou, als jij het <laughs> denkt te weten, dan bel je heel, heel snel met 0909-1336. En dan zeggen wij weer hallo. Hallo, mijn Bjorn. Bjorn! Het zal vast en zeker pochito zijn. Pochito? <laughs> oh ja, <laughs> dat is een actuele. Nou, ja, heel ja. goed. Heel, heel mooi bedrag, joh, maar het is niet goed. Maar nou, ja, volgende keer beter. Dat dacht ik, fijn weekend. Heel fijne pinkpop. Hey. Hey. Fijne Pingpong, dat ja. is ook mooi. Hè? Ja, het is waar, ja. Lekker ook oh. nu. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ik met Richard. Richard! <laughs> <laughs> ik denk, uh, Anus. Pfft. En onze stelling is toch eigenlijk... in een fatsoenlijk en beschaafd land als Nederland in 2007... hoort p*** gewoon ah. niet thuis. Anus ah, hoort hem niet thuis. Nou. Bel ook op vrijdagavond met het woord dat scoort. Het enige item met een Nederlands radio... waarbij je elk woord wat je maar wil kan roepen op de radio. Goedem, dat is Dat Goed, he? leuk Richard. Feestra, hey, feestra. Ja, en ekdom, ekdom ook, hè, niet te vergeten. Ah. En ekdom. Ah. Ah. Zo. Hallo. Hallo, extra weekend. Hallo met Ivo. Ivo! dit is een andere oh, Ivo dit. Avond. Ja. Nou, wat denk jij? Eh. Uh, discriminatie. Oh, dat is een uh, sociaal bewogen antwoord. Sociaal nou wenselijk antwoord ook. En onze stelling is toch eigenlijk: in een fatsoenlijk en beschaafd land als Nederland in 2007. hoort ja. p gewoon niet thuis. Ik zeg nu, het is fout. Maar. maar daarmee bedoel ik dan weer niet dat jouw stelling fout is. Want daar ben ik het wel helemaal mee eens natuurlijk. Hè? Precies. Ja, dat, zo vind ik het ook. Wij nou onderschrijven goed. dat, wij als Extra Weekend. Wij als, als NPS, multicultureel en ook als AFRO, gezellig één fijn land. Wat is de AFRO eigenlijk? Uh, kijk maar naar het kapsel. Dat zegt genoeg, toch? Nou, ja, dat mag je ook zeker niet discrimineren. Precies. Dankjewel, Ivo. Extra weekend, goedenavond. Met Ronald. Ronald! Ik denk, maffia maatje. Mafia maatje. Al, alweer zo'n actuele. Ja. ja. maar dat is ook niet goed. niet goed. Ja, helaas. Maar bedankt voor je antwoord en, en het belletje, Ronald. Oké okay, dan. Yo, yo, yo. Bye, bye, Moeten we al richting een hint, Gerard? Of zeg nou, ik, wel, ik weet natuurlijk nee. elke week de opgave weer niet. Oh, uh, zou ik me even invluisteren? Ja ja Oh, dat had ik niet verwacht. Nee, hè? Nee. Je, je, je denkt, nou, nou, het zal wel geen uh, zijn, maar... Nee, want als er iets thuis hoort in het land, dan is het dat, <laughs> dat wel. Krijntje. Drie een goedenavond, Gerard en ja, Michiel. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Udo hier. Udo! Udo, hey. Udo Jorgens <laughs> Dat is een Duitser. Ah, ja, joh. Ja. Udo, jongen. Hey. Wat denk Altijd? jij? Ja, uitstekend. Armoede. Armoede. Alweer nou, een heel wenselijk antwoord, maar niet goed in casu deze opgave. Pijnlijk. Ja, behoorlijk zelfs. Onder ja. de gordel. Dankjewel, Udo. Hey, heerlijk. Daar. Nog geen hint? Uh, geen, ik kreeg net een fax geen hint, maar nog al één, één keer opgave. Precies. En onze stelling is toch eigenlijk in een fatsoenlijk en beschaafd land als Nederland in 2007 hoort p gewoon niet thuis. Met die Brat zou ook kunnen zijn. <laughs> ja. <laughs> ja. Drie van hem, goedenavond. Hallo? Hallo? Oh, ben ik het? Ja, jij bent ja, ik, het. Er is ook discriminatie, maar uh, ik denk uh, achterkamertjes politiek nee nee Nee, nee, nee, nee. Ah, nee. Ik, oh, ik, ik, uh, ik denk dat uh, wat, wat Gerard net zei. Dat het wel een hele goede hint is. Ik bedoel, in, in deze discussie in het lagerhuis hebben ze het over... het hoort er niet thuis, maar wij hebben precies van... nou, als er iets typisch Nederlands is... Dan is het dat wel. Ja, ik dacht Want wel. Want al die Amerikanen die naar Nederland komen... gaan meteen eerst even naar... niet de koffieshop. Oh. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Er is nee, nog nee. iets waar dat, is, uh... we, dat mannen nogal oh, ja. aantrekt. Uh, Vo tot... Volledig aftrekbaar ook, hè? Precies. Ja. Nee, uh, we gaan even ja, Extra weekend, goedenavond. Ja, hallo. Ho. Ja, hallo. Hoe zei je, Sorry. Jelle. Jelle! Je denkt hey. even bellen. Je vogel gaat af. Ja, ik denk dat het een orgasme is. En onze stelling is nou, toch ja. eigenlijk in een fatsoenlijk en beschaafd land als Nederland in 2007. Hoort orgasme niet thuis. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, ja. nee dit is heel erg fout. Want, want zonder orgasme zou er op een duur geen Nederland meer overblijven. Precies. Denk daar maar eens over na. Hm? Hm? Hm? Oh, ja, ja, ja. Maar het, wat? Ja. je zit op zich wel in een goede hoek te denken. Ja. Oh. Een driehoek. Uh, 3FM, goeienavond. Derde oksel. <laughs> Derde oksel. <laughs> Gadverdamme. Hallo! Sorry. Hallo. Hallo. Oh. Meneer de groot. Stapelgek op krentenbrood. Met dik boter. Let er even niet op mee. Let er even op hem. <laughs> met wie? We gaan even koeienmelken. Hoi, dik. dat is allemaal een Even lijn 13. Hallo, met de radio. Met Hendrik. Hendrik! Hendrik, Hendrik, Hendrik, wat denk jij? <laughs> Ik denk uh, onderwater Gameboy. Boy. <laughs> het, wordt echt, het wordt echt steeds idioter ook. Oh. <laughs> het kan niet Nee, Hendrik. Ben! Ja, Hendrik. Drie, fm goedenavond. <laughs> goedenavond. <laughs> Met Hallo? wie? Nelke. Nelke? Nelleke. Nelke! Nelleke. Nelke. Ik een boerka. Een boerka? Nou, nee Nelleke, goed dat je meedenkt. Dat hebben we wel. Okay. We respecteren je mening, maar het is niet goed. Oké okay dan. Dag Nelleke. En hey, doei. Goed doei. weekend. Doei. Het is een extra weekend wat er van over is. Hallo. Goedenavond. Met wie? Met Marcel. Marcel! Hé! Hey. Hey, maar, Nou, zeg het maar. De Wallen. Wat doen ze op de wallen? Wat doen ze daar? Neuken? Ja, nee, maar hoe heet dat met een mooi woord als je zegt die beroepsgroep? Prostituees. Prostitutie. Nou, ik ben benieuwd of dat goed is weet je Het zou nog goed zijn. Ik wil een spannende is toch eigenlijk in een fatsoenlijk en beschaafd land als Nederland in 2007... ...hoort prostitutie gewoon niet thuis. Marcel, Dat is goed! Goed! Ja. <laughs> dat betekent, Marcel, dat jij zomaar op deze prachtige laatste vrijdagavond van de maand mei... Twee kaartjes gewonnen. voor de Fracture krijgt. Een thriller waarin Anthony Hopkins, Anthony Hopkins na, na de perfecte, perfecte moord, op moord op zijn vrouw... een, een kat-en-muis speelt met openbare, openbare aanklager Ryan Gosling. Wie? Ryan Gosling. Oh, die. En je krijgt ook een tent met haringen, beter bekend als een extra weekend t-shirt. Nee. En vermits deze ooit binnenkomen... De extra weekend Fleschopener! Hey. Zeg, uh, Marcel. Ja? Ben je blij? Ja, heel blij. Eh, mooi. Daar doen we het voor namelijk, hè? Uh, toch voor die, voor, voor die blijdschap en dat fijne moment. We doen ook nog een parapluutje bij. Een paraplu? Voor het Pinkster Weekend, hè? Ja, ik moet toch werken. Ah, prima. But you still be my star, baby. 'Cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when. You She's got away with Men En daar zijn ze weer hoor. Wat? De Belgen. Oh, krijgen we sms'jes ja. van België? Oh, ik zal even uitleggen aan de luisteraar. Het sms-nummer uh, wat je moet uh, sms'en uh, in België... dat is bijna hetzelfde als 3333. Volgens mij is het ook gewoon 3333. Is het gewoon Maar 3 -3 -3? als je in, in, uh, in België dat sms... dan gaat hij naar een, een Vlaamse centrale. Maar in Nederland gaat hij gewoon naar ons toe. Dus kennelijk zitten dan toch mensen via een Nederlandse centrale te de België. Idol oh. 2, zegt iemand hier. Of wat er ook, natuurlijk ook kan, want er gewoon een Nederlander zit te kijken nu naar de Belg... En denk van. Uh, ik ga eventjes bellen. Of uh, sms'en. Oh, we gaan diegene nu bellen? Gewoon even doen. Idol 2. Oh, dat, gaan, dat doen we als voor als de jury van de Idols. Ben jij een beetje goed in uh, Vlaams? Eh, uh, Allee. U had gebeld met. U had gebeld e met. Wacht, uh, we doen een order voice system, let op. Beginnen we met de tune en dan uh, toets 1 voor Idol 2. Dat soort dingen. Doe jij het? Ja, hallo. Welkom bij Idol. De zoektocht naar Vlaanderen's grootste idool. Allee. U heeft, als het goed is, zojuist een sms gestuurd richting 3333 voor idol nummer 1. Is dit juist? Toets 1. Is het niet juist? Toets 2. Ik herhaal het nog één keer. U heeft zojuist ge-smsd voor Idol 1. Is dit juist? Toets doen 1. Is het niet juist? Toets een 2. Op de telefoon. Het bandgesprek wacht geduldig af. Maar ik moet nog wel voor het donker naar huis. Dus als het nu zou kunnen, zou het op zich heel prettig zijn. Wacht, we doen het nog een keer. Ik zei dus... <lacht> Welkom bij IDOL. Zoek zoektocht... het achter... Ja, sorry, dit houden we echt niet vol. <lacht> Ja. Met, met, met wie spreken we eigenlijk? Sorry, met wie spreken we? Hallo? Kijk je naar idols? Idol? Sorry. Nee. Dit wordt helemaal niks. Deze. Dit wordt niks, hè? Nee, hè? Nee. nee. We hadden zo graag een grappetje uitgehaald, maar we moeten er te hard om lachen, dus dat wordt niks. Gewoon blijven kijken, hè? Succes! Dag! nou zal no. ik, wat ik voor je kan doen. Request! Jezus, nou. Als jij het sms wel onder de knie hebt, toets is één. hoor, het is bijna nou afgelopen, Gerard. Hey, time flies, hè? In het programma. Honkook, ja. Kwart voor tien, zometeen De laatste plaat voor tien is natuurlijk uh, een plaat die je zelf uitzoekt. Uh, volgens het onbekende en ook uh, veel geprezen. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request! principe. Nou ja, het uh, is heel simpel. Jij sms een plaat en wij zeggen vervolgens. Ik, ik zou kijken wat, kijken wat ik voor je kan doen. Ik wes. E <laughs> dus uh, laat me horen wat je wil horen. En als je wint, dan krijg je ook de, uh, niet alleen je plaat op de radio, maar extra, de extra weekend tent krijg je er ook bij. Precies, ja. met haring en al. Dat is wel prettig. En ui ook? Uh, nou ja, op zich. Wordt het toch nog een uitje? <laughs> ja, maar ook... weer een onderzoek, Geren. Oh, oh, oh. ik, ik, ik wil iets van jou weten, Michiel. Ja, um, ik, ik, ik had toch al gezegd dat ik cultiveer? Nee, dat weet ik inmiddels. Oh. Je hebt het ook al drie keer. Wilde, wil je dat nooit meer ook laten zien dan ook, graag? Sorry. Die lucht. Heel hey, luister. Um, hoe zit het met jouw uh, opneemgedrag qua mobiele telefoon? Neem jij altijd op? Wanneer... Zeker niet. Nee? nee? Goed zo. Ik laat heel vaak, dan denk ik, uh, nu even niet. Nou, nou, bijna... ja, dat, dat geldt helemaal niet voor, voor alleen maar bepaalde personen, maar dat is. Uh, yeah. nou, het is onderzocht nu. Bijna 1 op de 10 Nederlanders neemt een mobiele telefoon vrijwel altijd op. Dus zelfs tijdens seks. Of op het toilet. Dat meen je toch niet? Ja, ik Echt heb, was, ik heb wel eens iemand aan de telefoon gehad die op het toilet zat. En dan denk je, nou, nah, dat kan niet. Waar? Ik dat je, was je, ik waarschijnlijk. Ja, dat was jij inderdaad. Ja, ik, ik zit heel ja, vaak... Ja, maar ik dacht, God, de... die gast zit gewoon naast de fax of zo. Je hoorde hem ook zeggen, even een papiertje pakken. Ja. Dus schrijf ik je nummer op. Maar nee, nou, dat als, is nu Het Als nee dat het een lang gesprek wordt, en uh, dan, dan combineer ik het vaak met met lekker even zitten... en even alles om af laten glijden. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Ik maar er is nu onderzoek uitgevoerd, en uh, de groep bellers die tijdens het vrije de telefoon opnemen, is met 9% aanzienlijk kleiner dan de groep wc-bellers. Het okay. lijkt me zo irritant. Dan zie je programma te doen en dan gaat je telefoon af. Dat lijkt Dat, oh, wacht even. Maar neem je op als ze de telefoon. Hallo? Jo, nou, het is bij deze dan bewezen. Gerrit, ik neemt deze telefoon op tijdens zijn uitzending. Ja, maar... Dit is weer een uitzending dan? Ja. Oh, een brandt toch? Ja, maar, ja, maar ik. Hè? hè? Oh, ja. oh ja. Ik hoor een vertraging. Je geeft, je geeft me iets. You only stay with make... me in the morning <laughs> Fax, iemand? Nee, koffie? <laughs> Lekker oh. You only hold me when I sleep I was meant to tread the water But now I've got Ja, lachen. Elke week gaan we een Belg terugbellen die gsm heeft gestemd op een idol uit België. Kijk wat er gebeurt. James Morrison was dit trouwens. You give me something. Heeft er iemand, iemand. Het adres bij de hand voor de Antzichtkaart van de week actie. Oh, dat is misschien wel prettig, ja. Aanzichtkaart van de week. We zijn op zoek naar aanzichtkaarten voor alle duidelijkheid. Hele Antzichtkaarten. Weet je, groeten uit zijtaart. <laughs> zijtaart, uh... Ja, dat ligt, dat ligt bij, bij uh, een ligt daar, hè. En, um, nou goed, het adres waar het naartoe kan. Antzichtkaarten uit je woonplaats. Stuur ze op en ze worden rijkelijk beloond met een t-shirt. NPS uh, 3FM, ter attentie van extra weekend. Postbus 29160 1202 Michael Jackson. MJ in Hilversum, ik herhaal. En PS3FM ter attentie van Extra Weekend. Postbus 29160 1202 MJ Hilversum. En mocht je denken, ik heb er geen zak van verstaan, via 3FM.nl, daar staat het namelijk ook op. En volgens mij staat het ook op de Extra Weekend Hives, waarvan ik oh. ook denk dat mogen ook wel wat extra mensen bij. Extra met KS en verder gewoon Extra Weekend aan Hives.nl. Daar zijn we. Waar bovendien ook weer vanavond een polletje op is gezet of jij ook scheert of cultiveert. Of, dat meen je toch uh, niet, ja. hè? Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja, dat zou mijn antwoord ook zijn geweest. Ja. Maar dat, wat doe jij eigenlijk? Cultiveer jij? Nee. Om, om met de grote van Inkel te spreken, heb je een baal of ben je kaal? Nee, ik heb een e enorme baal. Ja? Ik ben er laatst ook over gestruikeld. Ik moet dat even, even cultiveren, ja. <lacht> <lacht> nou, um, voordat wij zo meteen het uh, hip hopgeweld geweld van 3x12xl induiken na tienen... Aha, uh -huh. is het eerst hoog tijd voor... De, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request! En er zijn we nog toch op een partij dampende platen binnengekomen, Michiel Veenstra. Dus jouw magische vinger gaat weer langs de lijst met alle binnengekomen platen. Als jij stop zegt, dan stop ik ook echt daadwerkelijk. Stop! Zo. Was dat subtiel genoeg? Dat was een subtiele hint. Jawel hè? De volgende keer moet je dat iets duidelijker doen hoor. Ja, dat je, dat je iets beter weet waar, hoe de vlag erbij houdt. Precies. Okay, In dit geval half stok. <laughs> um, oh, ja, dat is oh, de... oh, hij is gestopt van het uiteindelijk. <tie> op Friends Ferdinand. Oh. En Take Me Out. Even kijken wie dat. Uh, we gaan nu even bellen met degene die dat heeft aangevraagd. Wat een flauw idee. Nou, diegene krijgt niet alleen de plaat op de zender, maar ook een t-shirt. Een tent. Een tent dus. Voor pingpong handig. Niet echt waterdicht trouwens. Ik <tie> niet. Dat niet. Met Marleen. Marleen! Marle Marleen! Marleen! De Marleen die we net hier wegzwaaien. Nee, nee, een andere Marleen. Een andere Marleen! Toevals nou, dan weer Marleen. Niet waar zijn Hoe is het meid? Ja, een stukje goed. Wat ga je doen met Pinkster? Uh, we zitten nu in de auto op weg naar Zeeland. Dus lekker naar het strand. Nou, dat oh, zal wel lekker. weekend door het <laughs> Dat gaat dan dat nogal hartig mee <laughs> Geef niet Marleen, geef niet. Wat wil je horen? Ja, Ferdinand, dat trekt niet uit. Wat een verrassing. Ah, ja. ah. <laughs> nou, dat valt op zich wel te regelen onder de noemen van... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. En bovendien, uh, hoe, ga, hoe ga je overnachten in Zeeland? Wordt het een, een huisje of een tent of whatever? Nee, vanwege slechte weersverwachtingen, toch maar in een huisje. Toch maar in een huisje? Nou. Oh, ik dacht in een t-shirt. Ja, we sturen namelijk alsnog een extra weekend tent naar je op. Nou, hartstikke goed. <laughs> ik wens je daar heel veel plezier mee en ook in Zeeland, toch? dan maar wel. Nou, dat gaat zeker lukken. Oké, okay. okay, Marleen. Dag, Marleen. Dag. Bedankt. Dag. Nou, het is over het extra weekend. Tot Ik volgende week. Er. En tot pingpong. Oh ja, precies.